Ik ben Stef en dit is het nieuws van NMS op 3. Oudleden van de Partij voor de Dieren zijn een nieuwe partij begonnen. Met de partij Vrede voor Dieren willen ze meegaan doen aan de Tweede Kamerverkiezingen komende oktober. Het heeft alles te maken met uitgaven voor Defensie, waar zij op tegen zijn... maar waar de Partij voor de Dieren wel voor heeft gestemd, vertelt een van de oprichters. Wij hebben die geluiden namelijk breed in ons netwerk gehoord. En wij zeggen ook dat de Partij voor de Dieren in 2023 nog... ...op twaalf zetels in die peilingen stond. Er zijn er, er zijn er nu nog vier. En dat betekent dat heel veel kiezers met een hart voor dieren... ...natuur en milieu en geweldloosheid politiek dakloos dok, zijn geworden. En die kiezers die willen wij politiek asiel bieden. Meer dan 10.000 hotels in Europa hebben zich aangesloten bij een massaclaim tegen Booking.com. Ze eisen compensatie omdat ze vinden dat ze geld zijn misgelopen door regels die die website heeft. Hotels mochten van Booking.com hun kamers niet ergens anders goedkoper aanbieden. Vorig jaar oordeelde een Europese rechter al dat dat niet mocht. En Booking zelf noemt het allemaal onzin. Bij twee voedselhulppunten in Gaza zijn vandaag negen mensen om het leven gekomen. Tientallen mensen raakten gewond, meldt Al Jazeera op basis van medische bronnen. Ze zouden opnieuw onder vuur zijn genomen door Israëlische militairen toen ze voedsel kwamen halen. Israël zelf ontkent dat en zegt dat er alleen waarschuwingsschoten zijn gelost als het te druk wordt. Ja, en in Spanje is er opnieuw sprake van een hittegolf. Het is al tijden extreem heet in het zuiden van Europa. Spanje correspondent Edwin Winkels, ja, het is warm dus. Ja, flink boven de 40 graden. Badagossenstad in het oosten, tikte 43,3 graden aan. Dat was meestal gisteren, maar ook veel andere plaatsen zaten boven, boven de 42 graden. En opvallend is dat vooral wat koelere streken in Spanje nu ook met die hitte te maken hebben. Galicië in het verre Noordwesten, altijd een van de koelste plekken van, van het land in de zomer. Dan wordt deze dagen 37, 38 graden verwacht. Dat is daar heel veel. En die hitte zorgt opnieuw voor bosbranden in delen van Spanje. De Nederlandse brandweerlieden die daar waren om van hun collega's te leren... zijn al ingezet om te helpen. Het weer dan nog, het is vrijwel overal bewolkt. En het kan flink waaien bij maximaal 24 graden. Vanavond en vannacht koelt het af naar een graad of 13. Morgen wel iets meer zon, maar ook kans op een bui bij maximaal 22 graden. ZFM Verkeersinformatie.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 Hier houden we al van hè? de muziek van de Starship. De band die in de jaren 80 heel veel grote hitscoorde. Waaronder deze zing uit 1987 alweer, een hele tijd geleden. Dat is kan een stap als nou. En dat geldt uiteraard ook voor ZFM. We zijn er al 35 jaar hier in Zandvoort met lokale radio en televisie. Zandvoort, een hele goede middag. Vandaag doe ik het alleen, het programma tussen 2 en 5.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 Dus uh, ook daar ben ik wel weer heel erg uh, blij mee, Benno. En verder, ja, de Knelparade is natuurlijk vandaag in uh, Amsterdam... een heel groot feest op uh, de Wallen en uh, langs de kade en uh, op het water natuurlijk.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 Zoieta so, Ram en Frenna zijn hier met Sommelo. of so a look at me come and see you in a work it you're summer find the sandalina you're perfect I'll shine up you for Dean. my work summer I know I know throw the then and you have a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 En uh, ja, uiteraard ook uh, de andere onderwerpen, evenementen en dergelijke zijn terug te vinden. Hier is Durand Duran. Meeting you, with a view to I kill. Face to face in secret places. Feel the chill. covers me But you know the plans I'm making stay overseas shine and i know that you carry the world on your back but look at you tonight the light Kiss it daddy, body heat. on your body while you're pushing on me. Don't you want the party? I can do this all week. We'll be dancing till the morning. Go to bed, won't sleep. Jamma jumma, jumma, kiss it, daddy, body heat. Look what we found. Karma reached out into our hearts and pulled us to our feet. Now you know the truth is we could disappear anywhere as long as I got you there. When the sun dies, till the day shines. When I'm with you, there's not enough time. You are my. Watching you blue while we are surrounded, but I can only see the lights. Your face, your eyes exploding like fire. What's in the sky? Sapphire! Put your body while you're pushing on me, Don't you win the party? I can do this all week. We'll be dancing till the morning, go to bed, we won't sleep. Jumma, jumma, jumma, kiss the daddy body. So Dat waren weer twee grote hits achter elkaar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 Goedemiddag, jaren van Hey Woody en hoor hier bij ZFM. Vorige week hadden Benno en ik een speciale thema-uitzending van Zandvoort op zaterdag. We hadden het over Sail 2025, dat gaat er weer aankomen. En ik heb de app inmiddels van Sail op mijn telefoon staan. Hele interessante app, dus download hem even, Sail 2025...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 Ja, nou ja, het evenement is natuurlijk 50 jaar geleden voor het, het eerst georganiseerd. Ja. Maar dat was eigenlijk toen gewoon door Club vrijwilligers. En in 1977, dus na het succes van die eerste editie, is Stichting Seel Amsterdam opgericht. Die oh, okay. het toen dus elke, elke vijf jaar heeft georganiseerd. Ja, ja, ja, ja. oké. Okay, ja, okay. Nu komt er uh, wat duidelijkheid. Um, maar, um, eens even kijken. Ja, het is, uh, er wordt nog gesproken over...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 SEAL is natuurlijk een prachtige bijeenkomst van allerlei nationaliteiten, van culturen vanuit de hele wereld. Mm -hmm. En we zouden het mooi vinden als wij als, als Nederlanders, als Nederland al die culturen juist ontvangen in het oranje. Het is natuurlijk onze nationale kleur. Ja. Het uh, is ook in het buitenland bekend van, oh ja, Nederland, dat is oranje. Dus we ik iedereen op om tijdens het in oranje te dragen... om al die verschillende nationaliteiten uh, ja, zo warm mogelijk welkom te heten. Nou, geweldig hoor je dat, Rob. Je moet in het oranje. Nou, dat, nou uh, gaan we dat doen, toch? Heb je het in de kast? Ja, zeker wel. Ja. Van het voetbal of zo ja. uh, doen we nog wel wat. Een beetje, beetje Nederland heeft wel wat, iets oranjes in zijn kast uh, hangen. Zelfs ik. En, uh, maar mogen wij uh, trouwens, Chris,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 Sailing, I am sailing. De jubileum editie komt eraan hè, van sale 2025.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 En dan, en dan een, een scheurbuik oplopen en zo, dat soort vreselijke dingen. Ja, dat is gelukkig zijn die tijden veranderd. Ja, ja, ja. Zeg Chris, er is natuurlijk nog een sale on Stage, vier concerten. Wat kan je erover vertellen? Nou ja, tijdens SEAL zijn er sowieso 200 uh, activiteiten. Over... 200? 200. Ja, dus ik zou iedereen adviseren: download de SEAL-app, want daar zie je het hele programma en in het interactieve platform. Ja. Maar iedere, iedere avond sluit hij inderdaad ook af met SEAL on Stage. En zoals ik al zei, SEAL is vrij toegankelijk. En die 200 programma-onderdelen ook. Uh, maar voor SEAL on Stage, uh, dat zijn concerten waarvoor we een uh, ticket verkopen. En iedere avond heeft een eigen thema. Dus woensdagavond hebben we een klassieke avond. Oh. Uh, Donderdagavond donder, hebben we Hollands avond in, durf te zeggen, Palingsound uit Volendam met Jan Swit en het ja, ja. Uh, de drie Ja, Vrijdagavond hebben we Dinsavond met Chris Cross Amsterdam in samenwerking met Heineken. En op zaterdag hebben we eigenlijk een ode van allerlei Nederlandse topartiesten die een ode brengen aan die culturen die naar het Zeeuwen komen. Mm. En dan denk ik aan Dina Michel, die in het Engels zingt. Rolf Sanchez, die, die in het Spaans zingt. Uh, Numidia, die in het Arabisch zingt. En daar is weer in het Nederlands. Dus we proberen we al die culturen, al die nationaliteiten die naar het Zeeuwen komen, um, ja, in het licht uh, te zetten tijdens, uh, tijdens dat laatste concert van Cion Stage op de ja die Ivers Biddensse de zandworter, die doet ook gezellig mee erop ja het, zeker en, dus uh, dat is hartstikke leuk ja, en, en uh, dit is speciaal voor ons een filmpje opgenomen dat hij er helemaal zin in heeft ja de socials gaat van het van Sil, Dan dat hij ook hoe enthousiast hij is, en ja, is leuk. ja ja ja nou dat kan ik me ook wel heel goed voorstellen um, je, jullie schrijven op de website vijf dagen verbroedering um, is dit een doelstelling of of hopen jullie dit eigenlijk nou, dat is eigenlijk, eh, ik durf, um, uh, wat je voorraad zoveel bezoekers komen en zo, en dat, dan durf ik niet de te grote broek aan te trekken, maar hier durf ik het wel. Dit is eigenlijk wat SIL is. Dan durf ik echt te zeggen. stil is die verbroedering op het water, op de kader. Dat weten we nu, dat, is, dat weten we al negen edities, hoe die sfeer tijdens SIL is. En ik, mijn herinnering. Zijn jullie zelf wel eens op SIL geweest? Uh, nou, bij Pontje Buitenhuis heb ik een keer gekeken, ja. ja. En maar Rob heeft meegevaren. Ik heb meegevaren, zeker weten. <tie>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 Het schip is nog nooit in Amsterdam geweest. Het is dus oh. op enig grootste tolschip ter wereld met 350 bemanningsleden. Zo. So. Uh, ja, die, die komt in Amsterdam. Uh, ook een trimur de Shabab Oman 2 uit Oman. Uh, is een zusterschip van de Clipperstad Amsterdam. De Clipperstad Amsterdam is ons vlaggenschip. Door Dame gebouwd.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 Um, dat ze daar zelf ook zo naar uitkijken. En dat als die sluisdeuren in Muiden open opengaan... en die eerste schepen dan richting Amsterdam komen... ja, dat is toch wel uh, huizenhoog kippenvel. Ja, ja, ja, geweldig. Chris, maar... ga je zelf uh, nog wat uh, presenteren tijdens cel? Uh, Moet je de mensen toespreken bijvoorbeeld?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 Uh, dankjewel voor je bijdrage aan dit programma. Hele fijne en fantastische cel gewenst en uh, nou ja, Ik wel, hè? Tot, Ik me wel me. ja ja ja zeker. We zijn erbij, we staan er vooraan. En, <laughs> dus mocht je een barren zien van ZFM Zandvoort, dan, uh, dan zijn wij het. En, uh, dus dat komt helemaal goed. Uh, dankjewel en een heel goed weekend. Dankjewel ook Benno voor het interview vorige week samen met Benno Zandvoort op zaterdag gedaan over cel 2025.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 Ne pleur pas, chineve, kabat Ik wil blijven, maar ik moet je laten gaan. Andras, moi, ne pleur pas, chineve, kabat-y, santoa. Ik zal schrijven, maar ik moet je laten gaan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 Je, gaan. Oh, de je ik zal schrijven, maar ik moet je laten gaan. Ik laat